Twee uur in ons met het NWS-journaal. In Rusland zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Tupolev TU-134 stortte neer in de buurt van Petrozavodsk. Zo'n 300 kilometer ten noordoosten van Sint-Petersburg. Er waren 43 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord. Acht mensen zijn afgevoerd naar ziekenhuizen. Het vliegtuig was onderweg van Moskou naar Petrozavodsk toen het dan van de radar verdween. Het toestel vloog in brand toen het neerstortte op een snelweg op 1 kilometer van het vliegveld. Het afschaffen van de strippenkaart dreigt opnieuw vertraging op te lopen. GroenLinks en de PvdA willen namelijk pas instemmen met het eind van de strippenkaart als is voldaan aan drie voorwaarden. Er moet een anonieme chipkaart komen voor ouderen en kinderen. Er moet één klachtenloket komen. En wie is vergeten uit te checken, moet automatisch een mailtje krijgen en zijn geld terugkrijgen. Minister Schulz van Hagen wil de strippenkaart per 1 juli afschaffen in het stads- en streekvervoer. Voor dat besluit is de steun van GroenLinks en de PvdA cruciaal, want gedoogpartij PvV en de SP zijn falikant tegen het verdwijnen van de strippenkaart. Vliegtuigbouwers hebben voor ruim 17 miljard euro aan orders binnengehaald op de Parijse luchtvaart Show Le Bourget. Airbus deed de beste zaken. De Europese vliegtuigbouwer kreeg 142 orders binnen, voornamelijk voor de modernste versie van de A320. De vliegtuigen hebben een totale waarde van zo'n 10,5 miljard euro. Concurrent Boeing haalde 56 orders binnen met een gezamenlijke waarde van bijna 8 miljard. De vroegere Franse onderminister Georges Tron is gearresteerd op verdenking van aanranding. Tron is ook burgemeester van een voorstad van Parijs. Hij is de afgelopen middag verhoord over de klachten van twee stadhuismedewerksters... dat hij zijn gezag heeft misbruikt om seksuele gunsten van hen te vragen. Vanwege de beschuldigingen nam Tron eind vorige maand al ontslag als onderminister... En dan het weer, vannacht overwegend bewolkt... met vooral in de zuidelijke helft af en toe wat regen. In de ochtend eerst bewolkt en regenachtig. In de middag droger, in het west ook zon. Middagtemperatuur 18 graden aan zee tot 22 graden in het oosten van het land. Dit was het NMS-journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Met Herbert Codé. Een hele goede nacht en hartelijk welkom. Vannacht praten we over de wereld van de singles. En dat bedoel ik niet de singles, maar de wereld van de vrijgezellen. Want in ons land zijn er schatting zo'n 2 miljoen singles. En psycholoog Wanda Klein die heeft daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En het liefdesleven van een single ontrafeld. Met een paar opvallende conclusies. Straks een gesprek over het wel en we van de single. Maar eerst de muziek van Michael McDonald. Dit is Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Een heerlijk vrolijke plaat van Michael McDonald. Het origineel was natuurlijk van Jackie Wilson. En dit was een versie van Michael McDonald dus uit het jaar 2008. Zijn single-vrouwen gelukkiger dan vrouwen met een relatie? En wil de gemiddelde single eigenlijk nog wel een relatie? En heeft het huwelijk zijn langste tijd gehad? Is internetdating nou een serieuze optie voor de zoekende single? Vragen waar vrouwenbladen mee volstaan. En die nu door Wanda Klein wetenschappelijk verantwoord zijn onderzocht. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteke in gesprek met Wanda Klein... Ja, Wanda Klein, samen met Maarten Berg heb je een boek geschreven, is dus net uit. Niet alleen, maar single. Dat klinkt heel vriendelijk, hè. Alleen klinkt een beetje naar. Single ja. is, is leuker. Vrouwen over liefde, dating en seks. Heel veel vrouwen hebben jullie bijna op een wetenschappelijke manier geïnterviewd. Ja, nou, we hebben uh, in ieder geval een enquête afgenomen bij 600 vrouwen. Ruim 600 vrouwen. En we hebben meer dan 60 vrouwen geïnterviewd. En heel uitgebreid geïnterviewd. De belangrijkste uitkomst? Ja, dat er nog steeds een heleboel uh, vooroordelen zijn over deze groep. Door mannen dan met name? Nou, door, uh, nou eigenlijk ook door andere vrouwen die wel een relatie hebben. Dus er een heleboel. De maatschappij uh, denkt eigenlijk nog steeds uh, redelijk traditioneel... over uh, ja, hoe een vrouw uh, moet zijn en wat voor relatie zij moet maar, hebben. Andersom zijn vrijgezelle vrouwen misschien nog te veel bezig... met de lat maar te hoog te leggen. Ja, dat is wel uh, iets wat ik continu hoor. Um, Het is niet zo? Maar dat is niet echt bevestigd oh. in ons onderzoek. Zullen we even luisteren waar de ideale man aan moet voldoen? Je moet zijn een vriend. Een goed gezelschap. Een liefhebbend. Een broer. Een vaderfiguur opvoeder, kok, schrijnwerker, loodgieter, mechaniker, klusjesman, stylist, seksuoloog, medezwanger, psycholoog, psychiater, therapeut. Ja, Wanda, uh, ik ken niet veel mannen die aan dit profiel voldoen. Arme man. Dit is de reden waarom er nog zoveel single vrouwen zijn in Nederland, of niet? Ja, nou dat zou je kunnen denken. Maar uh, nou, er is natuurlijk een heleboel veranderd in de uh, sociaal-economische positie van vrouwen. Uh, ze zijn minder, of eigenlijk niet meer financieel afhankelijk van een man. Ze hebben de mannen niet echt meer nodig. Nee, precies. Dus in plaats van een heel erg uh, van de noodzaak dat je een partner moet hebben om je staande te kunnen houden, is er meer een romantisch ideaal ontstaan. En daarmee natuurlijk ook wel bepaalde verwachtingen die niet altijd even reëel zijn misschien. Klopt het dat er steeds meer singles zijn, toch, in Nederland? Ja, ja, dat is wel een trend. Mm -hmm. ja. Maar ook mannen dan, neem ik aan? Of zijn het vooral vrouwen die single zijn? Nou, uh, er is wel, als je kijkt naar, uh, ja, naar de demografische groei... dan is er wat vrouwen betreft wel heel veel veranderd. Veel meer veranderd. In de jaren vijftig was het natuurlijk bijna vanzelfsprekend... dat, dat je, je ging een man ja. ja, en kinderen en he, de, een gezin zou vormen. En dat is het uh, nou, nu niet meer. Nee, zijn uh, single vrouwen goed af in Nederland... Nou, uh, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Uh, wat ik al zei, er, er komen steeds meer single vrouwen bij. Dat is een trend die al een hele tijd is gezet. Uh, maar aan de andere kant uh, zeggen die single vrouwen... we hebben daar een heleboel gesproken. We hebben natuurlijk ook een heleboel vrouwen... Uh, uh, uh, uh, uh, daar een enquête bij af, onder afgenomen. Ja. En een heleboel vrouwen geven aan... ja, we moeten ons eigenlijk altijd nog verantwoorden... voor mijn relatiestatus ja. voor het feit dat ik geen man heb. Ik ze ik trouwens, trouwens ook altijd als we zeggen... dat ze zo gelukkig zijn in hun eentje. De <laughs> happy single. Ja. Maar in jouw boek lees ik toch dat, dat die echt bestaat. Ja, zeker. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen... dat we dit boek hebben geschreven... omdat er enorm veel gezegd en geschreven is over single vrouwen En er is nooit echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus dat is een lacune waarvan wij zeggen... nou, we denken dat we die hebben opgevuld. En we hebben dat niet alleen maar gedaan... Bij bij de dertigers of de twintigers, maar we hebben juist heel uitgebreid gekeken bij een hele brede groep. De jongste vrouw die mee heeft gedaan was 16 en de oudste was een vrouw van 88. Dus uh, we hebben een lesbische vrouwen geïnterviewd, biseksuele vrouwen, hetero vrouwen. Uh, dus dat is denk ik heel erg belangrijk om te benadrukken. En we zien dat daar binnen zeker wel een groep is die uh, voldoet aan de kenmerken van een happy single. Dus die een een heel hoog geluksniveau. En je gelooft ze als ze echt zeggen van ik ben happy? Nou, uh, omdat uh, we hebben gezien dat vrouwen wel heel eerlijk zijn in hun antwoorden. dus ook een hele grote groep die aangeeft... nou, ik ben wel gelukkig, maar aan de andere kant... Hè, ik geniet van mijn vrijheden, maar aan de andere kant zie ik ook... dat ik wel uh, ongelukkig ben. En als ik thuis kom is het af en toe wel heel rauw als er niemand is... Mm. Hè, om mijn verhaal bij kwijt te kunnen. En ik lees toch ook in je boek dat de klok hè, een ja. grote rol speelt. De biologische ja. klok bij de vrouw. Ja. Precies. Dus het is niet alleen maar heel erg... Uh, het is niet alleen maar... Uh, het stereotype beeld van... Uh, nou, feestjes, cocktails... en we hebben het allemaal zo leuk. En ik denk dat dat wel heel erg goed naar voren komt in dit boek. Dat het het uh, hele idee van of je bent een zielige oude vrijster... of je bent een happy single, dat dat uh, geen recht doet aan het werkelijke beeld... van vrouwen die weliswaar gelukkig zijn en uh, genieten van hun vrijheden... maar ook wel uh, ja, te maken hebben met eenzaamheid en vooroordelen. Ja, maar sommige vooroordelen blijken toch nog wel te kloppen. Uh, zo vinden veel vrouwen toch nog steeds dat de man bij een eerste date... de rekening ja. moet betalen bij een dinertje. Ja, dat vond ik heel opvallend. Dat aan de ene kant vrouwen toch wel heel seksueel vrijgevochten zijn... Ook ook uh, vrouwen van boven de 60, boven de 70 die aangeven nog steeds een seksleven te hebben. Hè, waar, nou ja die je uh, misschien wel te benijden valt. <lacht> <laughs> maar aan de andere kant zijn heel veel vrouwen toch wel traditioneel. Dus ze willen bijvoorbeeld wel dat een man betaalt... bij de eerste date voor, uh, voor de drankjes. Ze willen ook een man die fysiek sterker is. Of iemand die in minstens even hoog opgeleid is. Of minstens even veel. Want downdaten, zoals dat woord uh, ja. door jullie wordt gebruikt... dat is niet van toepassing. Nee, dat is... Uh, een, ja, ja, Wat is dat? Mij... Downdaten? Down nou, dat, je, <lacht> dat jij met mij uitgaat. Hè, dus met een lager opgeleide. Nee, dat is nooit echt van de grond gekomen, die trend. Nee. nee. Uh, wat mij op, uh, ook weer opviel als vooroordeel, wat dan toch weer blijkt te kloppen... Uh, uh, twee derde van de vrouwen doet nooit een versierpoging. Ja. Dat is toch schandalig? Een actieve. Twee derde, Twee derde ja. doet nooit een versierpoging. Die wachten ja. maar gestaag af totdat tot het een keer niet. komt. Ja. Nou, dus is Tisha gelooft het niet? Nee, dat geloof echt. ik echt niet. Jij ziet permanent vrouwen om je heen die versierpogingen doen? Ja, volgens mij zijn er... Nee, ja, nee, dat geloof ik echt niet. Ik moet dat, dat wel ik even toelichten hoor. Ja. Want het klopt inderdaad niet helemaal. Kijk. Vrouwen doen wel versierpogingen, maar versieren... Passief. dus om door aan hun lokken te, te draaien, te giechelen. Oh, maar ja. uh, je ziet inderdaad dat de minderheid echt initiatief neemt. Ja, ja. Okay. Ja. Dus ik dus moet dat toch versier. interpreteren als een versierpoging... En, en. als Els met zo met haar. Precies. Uh, ja, uh, al ja, heel veel ja, gezien. He? Ik geloof dat we maar eens een afspraak hebben gemaakt. Ja, ja. Wat, wat mij ook opviel, dat vrouwen het ontzettend erg vinden om een blauwtje te lopen. Dat ja. is echt een ja. nachtmerrie voor ze. Ja. ja, ja. Terwijl als je dus kijkt, ik zei al van, nou Binnen die hele groep die wij hebben uh, onderzocht... is er een kleinere groep die wel degelijk voldoet aan dat hele idee van de happy single. Dus die aangeeft, ik heb een hoog geluksniveau. En als je dan kijkt, nou, wat voor profiel heeft die vrouw dan... dan is het wel degelijk een vrouw die veel initiatieven neemt. Uh, dus ook actief versiert om, om mannen af durft te stappen. En ook wel een blauwtje durft te lopen, ja. Mm -hmm. Wij dachten altijd dat mannen seks wilden en vrouwen niet, maar dat mannen daarop uit waren. Maar in jouw boek blijkt ook weer dat 50% van de ondervraagde vrouwen... best wel gaat voor een seksrelatie. Ja. ja. Opmerkelijk. Ja, zeker. En wat me vooral opviel is dat het dus ook... Uh, uh, ja, de, de wat oudere vrouwen ook behoorlijk seksueel vrijgevochten zijn. En niet alleen maar de twintigers... Dus uh, nou, dat zou je misschien wel denken. Ik sluit nog even af met uh, drie conclusies. Je hebt er veel meer, maar de eerste ja. drie vond ik toch wel aardig. Uh, conclusie 1. Single vrouwen zijn vaak minder gelukkig dan vrouwen met een relatie. Je begon ja. er eigenlijk al mee. Ja. Dus een relatie is toch een grotere garantie voor een gelukkig leven. Ja, maar het valt op verschillende manieren te verklaren. Ik zal dat heel kort toelichten. Uh, voor een deel denken wij ook dat het te maken heeft... met de maatschappelijke stigma's die er nog wel degelijk zijn. En dat vrouwen dus nog steeds het gevoel hebben... nou, ik moet me toch verantwoorden. Er ja. wordt heel vaak nog gevraagd, waarom heb je nou niemand? Hm. Ja, want conclusie 2, de happy single bestaat wel degelijk. Ja. Conclusie 3, sommige singles zitten zichzelf in de weg. Ja. Dat, dat, dat zie ik wel voor me, ja. ja. Het was heel opvallend dat een heleboel vrouwen aangaven... ja, ik val op uh, mannen die bezet zijn... en ik weet dat dat niet constructief is. Of hè, dat dat heel destructief is eigenlijk. Maar ik doe het toch. Oké. Okay. Ja. Wanda uh, Klein, je, je hebt zelf een relatie... Ja sinds Hoe lang? Als graag um, nou, daar moet ik even over nadenken. In twee jaar, zoiets. En was het hij of jouzelf? Uh, ja, maar wie, wie heeft hij versierd, wil ik weten. <laughs> <laughs> ik heb uh, heel erg passief versierd. <grijpte> Zo met je haar Is het trouwens tevrij. ook een boek voor mannen om te lezen... of uitsluitend voor vrouwen? Nou, ik denk dat het vrouwen wel meer aanspreekt, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik vind het wel degelijk iets voor mannen, hoor, om te lezen... Ook om wat meer inzicht te ja, krijgen. Die weten dan in ieder geval dat het draai met die lokken heel veel kan ja. Ik uh, neem het mee naar huis en ga het ten harte nemen. Jeroen Snel en Elsbeth Grutter in gesprek met uh, Banda Klein. Ja, er komen verschillende vragen uh, toch al bij mij voort uit dit, uh, dit gesprek... wat ik uh, zojuist heb gehoord. En nu ga ik zelf uh, binnenkort trouwen in het huwelijksbootje stappen. En ja, dan vraag ik me toch af, uh, maak ik dan een grote fout... Heeft het huwelijk misschien wel eens een langste tijd gehad? Of denkt u daar uh, ja, heel anders over, net als ik? En uh, ja, misschien bent u wel een happy single. En dan ben ik heel erg benieuwd. Zo ja, en, en, en waarom bent u een happy single? Kunt u, dat, uh, kunt u zich herkennen in het onderzoek uh, van Wanda Klein? En is internetdating, misschien uh, heeft u er veelvuldig veel gebruik van gemaakt of nog steeds? Is dat nu een serieuze optie voor de zoekende single? Nou, veel vragen waar ik uh, hopelijk uh, de komende twee uur een antwoord op hoop te krijgen. Ik kijk uit naar uh, u en jouw verhaal. U kunt meepraten via 0800-112 dat is 0800 1121 Girls are so pretty the boys are so strong my blue eye, baby. I love you so long it's on the tip of my tongue it's in the words of my song We don't live for tomorrow, and Just lay van Charlie D, Apple Trees en Buzzing Bees in De Nacht op een. Ze heeft onlangs nog een, een soort van theatertoel gedaan. Dat stond helemaal in het teken van Joni Mitchell. Daar is ze een groot fan van. En dit laatste liedje kwam af van haar, van haar album... wat onlangs is verschenen. Charlie D dus in De Nacht op een. We praten over het, ja, het leven van de singles. Over het, het huwelijk in deze tijden. En dat ga ik doen met meneer Hartman. Goedenacht. Dag meneer Hartman. U mag de radio helemaal zacht zetten. Bent u daar? Ja, hier ben ik. Hier Wil, wilt u even de radio wat zachter zetten? Dan ja, kan ik u ja, perfect verstaan. U wilde reageren op de uitzending? Ja, nou, uh, ik ben vier jaar wedunaar. Ik heb drie prachtige kinderen, drie prachtige schoonkinderen. Negen kleinkinderen. En uh, ach, je kijkt om je heen. Je had een heel gelukkig uur. En Wat kom je dan allemaal tegen? Kijk, nou, alleen staan de dames... Een vrouw met een man zal ik nooit aankomen. En valt mij op bij de vrouwen dat velen zeggen... ja, ik zou wel een relatie willen, maar ik wacht af. Zij zullen het lot nooit een handje helpen. Nee, dus het is niet... Dan zijn er vrouwen die zeggen, ik, ik wil geen relatie. Dat kan in twee richtingen gaan. Van kijken of die man mij wil veroveren. Of dat ze echt niet willen. Dan ook vrouwen die zeggen... Ach nee, eigenlijk niet nodig. Uh, ik heb mijn golf, ik heb mijn Brits. Mijn hele week is gevuld. Er is nee. geen plaats voor. Ja. Dat heb ik ervaren. Ik kan u iets vertellen. De kortste ontmoeting die ik ooit gehad heb. Mm -hmm. Dit. Wel amusant eigenlijk. Met een dame wat heen en weer geemailt. Ik dacht, nou, ik kan wel wat zijn. Ik reisde naar haar toe. We kwamen in gesprek. Ik ben hedendaags gelovig. Toen zei ze, beste Ham, dit kan nooit wat worden. Ik ga naar huis. Zo, het was gelijk over. Zo ging het. Nou, ik was niet teleurgesteld. Ik vond het reëel. En ja. ik vond flink dat zij het zei. En dat ik zelf niet hoefde te zeggen. Anders had ik het ook gezegd. Ja. Wel een grappige ervaring. Ja, maar hoe, hoe, komt, u, hoe komt u dan in contact met, met, met, met, met, met die vrouw? Was dat via internet? Natuurlijke omgeving iemand ontmoeten. Ja gewoon, ja, gewoon in het echt. Dat je iemand bijvoorbeeld toevallig tegenkomt of in gesprek raakt met... Ja, dat, dat hoor je bij de vrouwen veel. Die, die zullen niet een eerste stap zetten. Ze wachten af. En als, de vele mannen die hebben natuurlijk de aard van... Ik ga het lot een handje helpen. Ja. En, en, Waar zit mogelijk mijn doelgroep. Ja? Ja. Beetje planmatiger. Ja. Maar, ook niet verkeerd. Nee, maar als ik het zo hoor, dan, dan zegt u van... nou, het is ook eigenlijk al een klein beetje een verwijt naar de vrouwen toe. Dat ze, dat ze een beetje nou, nee, afwachten. Nee, niet verwijt. Nee, nee, het is geen verwijt. Ik, ik vertel constateringen. Ja, ja. Maar u liever... Er zijn heel veel aardige vrouwen. Ja. Maar ja, het moet wel wederzijds gevonden worden. Ja. Ja. En maar, maar u vindt toch wel dat dat, dat, dat internetdating... ik heb dat nog nooit gedaan, dat dat wel een goede manier kan zijn? Nou, ja en nee. Het is natuurlijk heel makkelijk toegankelijk. Iedereen kan er midden in de nacht zich daar presenteren ja. in een en bui heel... of wat dan ook. Een heel mooi voordoen. Uh, ja, dat, ja, niemand keurt jou, niemand zegt, joh, heb je je scheiding wel verwerkt? Zeg, nee, je ja. kunt de pardoes opgaan. Ja. Je komt er dus heel veel tegen. Ja. Vogels van diverse pluimage. Je kunt geluk hebben, ja. ja. Maar dat bestaat. Echt... Heeft u ook al eens iemand uh, dan, dan een contact mee gehad... wat is dus helemaal, een totaal iemand anders bleek te zijn... of dat het een soort fake bleek te zijn? Echt bedrog niet. Nee. Wel, mensen, daar moet je toch een beetje mee oppassen. Ja, zijn ze dol op je huis. Ze zijn dol op je familie, je kinderen. Ze zijn dol op je inkomen. Dat merk je dan direct of indirect. Ja. En dan heb ik toch liever dat ze dol op mij zijn. Ja, ja precies op hoe u bent. het is allemaal menselijk ja. allemaal menselijk ja. want, want, want u heeft uh, inmiddels wel iemand gevonden dan via internetdating of... ja oké okay. kort kort kort contact mee gehad nee uh, ik zeg het verkeer contactadvertentie oké okay. ook een hele mooie methode ja en dat, dat selecteert zich door uh, het dagblad dan heb je een bepaalde doelgroep en daar bent u nu uh, uh, uh, goed, goed mee nou, en gelukkig. Nou dat moet erin. Ja. Altijd beseffen dat je zelf echt je fout hebt en niet volmaakt bent. Dat is al het begin van een goede communicatie. Ja. Ik vind dat u er heel mooi en nuchter over kan praten. Nou, ja, ja goh, door ja. ervaringen. Ik ja. heb ook wel eens mijn neus gestoten. Ja, ja. Tuurlijk, ik ben, maar ik ben wel in wezen een optimist. Ja. Ja, gaat dat gaat niet vanzelf. Nee, dat zeker niet. Daar dat, dat... moet er de moeite voor doen. Ja. Maar dat, uh, dat ziet u, denk ik ook. Ja, ja. Nou, en uh, want uh, het vooruitzicht, ik ben... Uh, mijn leeftijd is 69 jaar plus 2. Ja. Het vooruitzicht tot aan de dood alleen te zijn, dat, uh, dat hoort niet naar mijn karakter. Nee, nee, dus toen bent u inderdaad op zoek gegaan naar dus mogelijkheden Juist. om met Juist. iemand in contact te komen. Juist. Ja. En, en heeft die, heeft die persoon uh, die u dan nu getroffen heeft, kan, kan, kan, die, kan die daar goed mee, mee omgaan? Uh... Nou, ja, mens uh, mensen zijn heel complex wezen. Dan ga je kennis maken, stapje voor stapje. Hè? Het, het, is, het is niet makkelijk, niet eenvoudig. Er komt bij dat de oudere single, die heeft een heel leven achter de rug ja. van successen. Maar ook van teleurstellingen, van beschadigingen, jeugdbeschadigingen, teleurstellingen, scheidingen. Ja, dat is een hele andere mens dan de 20, 25-jarige die nog uh, tamelijk uh, onberispelijk is. Ja, die nog, ja, waar het leven nog voor uh, open staat, voor zover dat kan. Ja, ja. Nou, maar als je iemand voor je leeftijd zoekt, dan heb je beide, heb je wel gebreken. Nou, ja. als je het maar herkent. Ja. Bent u met uw uh, vorige vrouw dan uh, ooit getrouwd geweest? Ja, ik had, kende mijn vrouw We had 42 jaar getrouwd en ik kende haar 50 jaar. Heel mooi, goed huwelijk. Ja. En overweegt u dan met, met uw, uh, ja, uw nieuwe vrouw, om het zo maar te zeggen, dan ook, heeft u dan ook trouwplannen? Of zegt u van nou op nou, deze leeftijd... Nou, dat ik op deze leeftijd wat te ver gaan. Dat hangt er vanaf. En beginsel is Latte een hele mooie beginfase. Ja. Overgangsverhaal. Ja. En, uh, beslis niet eerder dan nodig. En, en zie dan ja, hoe het gaat. Nou, ik denk dat ik nou wel misschien een beetje erg veel aan het woord ben geweest. Ja, nou, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is aan u. Maar uh, ik, ik vond het fijn om even zo met u te praten. Als, als eerste gast in nou, het programma. U heeft mij me prettig te woord gestaan. Ik dank u wel. En ik wil u bedanken voor uw, voor uw openheid. En uh, ik denk dat het programma een groot succes wordt. Ik, uh, ik hoop het. Dag. Ik wens u een goede nacht. Dag meneer Rakman. U kunt er mee praten over dit onderwerp via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Uh, ja, bent u misschien een happy single? Ben ik wel heel erg benieuwd uh, ja, waarom u een happy single bent. Heeft u misschien een internetdating gedaan? Of uh, wilt u over het huwelijk uh, eens doorpraten over de, ja, de, de vormen in deze tijd? Of over uh, misschien wel dertig uh, jaar geleden? U kunt er bellen 0800-1121. Dat is 0800-1121. van Shakatak in de Nacht op een Street Streetwalking uit 1982. Vannacht praten we over uh, de, de singles, het, het leven en uh, ja, de, de wereld van de singles. En, en bent u een single? En dan ben ik wel eens heel benieuwd of u daarover wilt praten op de radio. Zoals bijvoorbeeld net een gesprek gehad met meneer Hartman. Een openhartig gesprek. En, en ja, Waarom bent u single? Heeft u daar misschien bewust voor gekozen? Heeft u daar bepaalde redenen voor? Dat u ja, daar heel veel voordelen in ziet om bijvoorbeeld single te zijn? Ik ben heel erg benieuwd. Uh, heeft u ervaring met internetdating? Misschien wel op dit moment bent u aan het kijken op internet... naar bepaalde profielen en wilt u daarover over doorpraten? Belt u 0800-1121, 0800-1121. Spinners in de nacht op één, en I'll be around. Naar de telefoon heb ik Hans, goedenacht. Dag. We praten vannacht onder andere ook over, over huwelijken. Zo dat nou bijvoorbeeld zo'n langste tijd heeft gehad. En we gaan nu al ga ik met jouw verhaal, een hele bizarre kant op, hè? Ja, wil stellen. Want dit, dit gaat over een, een, een vrouw die uh, haar man heeft vermoord. Ja, ze is in 1998 geweest. In België, net op de grens bij Breda, in Meerlen. Um, zij heeft daarvoor uh, in eerste instantie vanaf 2000... Anderhalf jaar na de moord opgepakt, uh, vier jaar in voorrecht gezeten, tot 2004, kwam toen met iets heel unieks. Dat is dat haar uh, nieuwe vriend, met wie zelf kering had voor, dat, uh, voor de moord, haar de, man, de, de moord had opgebied. speelt die kaart in 2004, waardoor het voorrecht wordt afgebroken. En er, er is een nieuwe verdachte ook bij komt, en er is een tweede assise proces, proces is een jury hè. De jury in België die mm -hmm. komt en dat duurt dan tot 2006. Dus men kon haar natuurlijk ook niet nog twee jaar voor de rest laten zitten. En toen is in 2006 is zij uh, veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Dus, dus de, de, de nieuwe man uh, van, van, van die moordenares, die heeft uh, uh, de, de man van de vrouw... Van de, de uh, <laughs> ja, het is even een ingewikkeld verhaal. Ja. Uh, dus, dus er is een moordenares, die heeft haar ex-man dus vermoord. Want er was dus een nieuwe vriend in het spel. Ja, dat, is, dat staat vast in een boek wat ik een, over enkele maanden uitgeef. Maar uh, dat, is, dat, is, dat is een feit, daar is, daar is ook voor veroordeeld. Maar uh, wat, ik, uh, wat ik wel even wil aanmerken. Kijk, in België, die juryrechtspraak, daar heeft men geen motivatieplicht, motiveringsplicht moet ik zeggen. En dat betekent dat altijd boven de markt is blijven hangen of zij het nou wel of niet gedaan heeft. En Nederland gaat het er anders aan toe met een professionele wegspraak. In België is dat echt een onderbuikgevoel. En uh, 12 juryleden daarvan hebben zeven gezegd schuldig en vijf en niet schuldig, dus uh, schuldig 25 jaar. Ja. Um, uh, haar, uh, haar haar vriend, die ze in 2004 dus als het ware ja, bijlapte, uh -huh. die is toen vrijgesproken. En uh, vervolgens is er een unieke situatie ontstaan. Um, de, de, de, de, de erfenis, ik had gewoon een miljoen of vijf euro, vijf miljoen euro. De erfenis um, uh, ziet op een, een, een, een, een huwelijksakte, maar ook op een testament. Ja, want ze waren nu, dus getrouwd. Ze waren, ze waren getrouwd, ja. In ja. de gemeenschap van goederen. Nee, sorry, buiten elke gemeenschap van goederen. Uh, dus, dus op huwelijksvoorwaarden, zogezegd. Maar in dit geval, even de partners zou overlijden, en dan zouden worden geacht... Uh, zou, zou, zou, zou, dan, dan, ...dan werd er geacht dat er een, een situatie was... waarin men toch in gemeenschap voerder was getrouwd. Nou, vervolgens uh, is zij in België in 2009... ...onwaardig verklaard om te erven. Als gevolg van dat vonnis zei je... ...als je de, de, de, erf, de, de, de, de, de, de erf later geen respect betoont... ...en dat doe je natuurlijk niet als je hem vermoordt... Nee, nee. ...dan heb je geen recht op de erfenis. Nee. En uh, in Nederland... Uh, daar moet ik even bij vertellen, ze is, uh, ze is uh, uh, toen ze uh, in België 2006, december, tot uh, 25 jaar werd veroordeeld. Waarvan, waarvan je dan in België effectief een derde moet uitzitten. Dat is anders dan bij ons. Maar uh, toen zij uh, daar werd veroordeeld, uh, uh, mocht ze nog gewoon naar huis. En moest zich uh, melden voor het verstand van de straf. Mm -hmm. Heel uniek natuurlijk hè, dat je de rechtszaal uitloopt met uh, 25 jaar. Je mag gewoon naar huis. Dus ja, uh, ze ja. is toen naar huis gegaan om zich te melden op eerste, op eerste afroep. Maar haar is de grens overgetippeld naar Nederland. Okay. Omdat, omdat ze wist dat ze daar een, een lagere straf zou krijgen. Ja. Dat is ook gebeurd. Ja. Er was geen, die verdragen tussen België en Nederland waren het nog niet geratificeerd. Dus hier Berlin heeft zich in een, in een u bocht moeten brengen om de Belgen te dienst te zijn, Hij is de straf is hier uiteindelijk overgenomen, Rechtbank Breda. Twaalf mm -hmm. jaar gekregen, mm -hmm. als je dat nou heel slim uitrekent. Dat hebben de rechters ook gedaan, maar dan hou je daar, hier gaat er een derde af, hou je ook acht jaar over. 25 min 2 derde is ook acht jaar. En die is uitgezeten. Maar nu is het zo dat de, de, de, de rechter, de, de civiele procedure is aangespannen door de zus van uh, Rand Biemans, van de, van, de, van de vermoorde persoon dus in dit geval. Ja. Uh, civiele procedure uh, strekkende tot het onwaarde verklaren van Elf Leemans, Elf L., El, op internet staat er een naam over een voluit, dus ik zeg het ook maar zo. Ja. Uh, strekken tot onwaardigheid om ook in Nederland te, te erven. Ja. Maar als ik het zo hoor, Hans, dan is het, er is maar één groot motief achter dit hele verhaal. Dat is gewoon geld. Ja, dat is het van begin aan geweest. Ja. Ja. En dat is het nu vandaag de dag dus hè, vandaag uh, 21 juni opnieuw. Ja. Ja. Morgen ja. Is, er een, is er een... Zij heeft nu inmiddels uh, uh, in afwachting van die civiele procedure... waarin ze eigenlijk in de gewonnen positie ligt... Mm -hmm. um, in aanwachting afwachting van die civiele procedure heeft ze nu beslag gelegd, zij op uh, 3,5 miljoen van de vijf van de erfenis. En daar heeft uh, de, de, de vermeende erfgena, erf erven, uh, zeg maar, um, nu een korte ding over haar gespannen, vorige week uh, woensdag, en dat is morgen woensdag, uitspraak. Ja. Ja. Uh, omdat die dat beslag zou willen hebben. Ja. Zij vinden dat uh, mevrouw uh, L. niet mag erven. Nee. En waar, waarom heb je dit boek geschreven, Hans? Ja, uh, Ram was een soort van café vriend van me en uh, dat heeft me vanaf 2006, ik heb al die rechtsza hele rechtszaak in België gevolgd, alle dagen, 21 dagen een stuk, uh, heeft me getriggerd. Ja. ja, en toen heb je dat helemaal uitgezocht en nu komt er binnenkort dus een boek over uit? Ja, dat is een vrij spectaculair boek, ik bedoel, uh, ja, ja. het is een heel bizar verhaal natuurlijk, al met al. En, en, en zit, is er nou nog, kijk we hebben deze nacht ook natuurlijk onder andere over huwelijken. Uh, je hebt in deze zaak gezeten, heb je nu ook nog zoiets dat je zegt van nou er zit hier nog een bepaalde les aan van stel dat je in het huwelijkbootje stapt, uh, leg alles goed vast of bescheid bepaalde zaken? Nou kijk, het, het trouwen op huwelijkse voorwaarden is natuurlijk altijd uh, zeer aan te bevelen. Dat werd vroeger gedaan natuurlijk om een hele andere redenen. De, de, de boer was rijk, had een, uh, had een dochter en uh, die wilde zijn dochter natuurlijk niet uh, zomaar verkwanslaan, een of andere uh, fabrieksarbeider, mm -hmm. die uh, na een scheiding met het uh, vermogen van ging althans met de helft ervan. in het geval ze op gemeenschap getrouwd waren. Dus ja, nu zijn er hele andere valide redenen om natuurlijk te, te trouwen op basis van, uh, van, uh, van huwelijkse voorwaarden. Met name natuurlijk ook omdat het aantal scheidingen sterk is toegenomen. Maar in dit geval is dat heel duidelijk uh, uh, zo, want kijk, uh, uh, wat hier gebeurd is natuurlijk is dat, dat, er kon natuurlijk ook niemand voorzien, wat hier gebeurd is dat, uh, dat mevrouw Leemans uh, drek kan gaan erven van iemand die ze zelf vermoord heeft. Ja, ja. een heel, heel bizar verhaal, ja. ja. Uh, hoe heet het boek voor de mensen die geïnteresseerd de zijn? Oordopjesmoord. De oordopjesboord. De Ja, het is al drie keer uitgesteld omdat er continu ontwikkelingen zijn geweest. Mm -hmm. En uh, nou komt het dan in augustus uit. En mensen die er iets meer over willen weten, of die geïnteresseerd zijn in het verhaal, die kunnen al op de oordopjesmarkt.nl ja. uh, de nodige informatie ja. vinden. En uh, daar kun je ook bijhouden wanneer het uh, in de winkel ligt. Precies. Ik wil je bedanken voor je verhaal, Hans. Het is graag gedaan. En een uh, hele goede nacht. Hetzelfde. Dat was uh, Hans. Ja, bizar verhaal over een, uh, over een huwelijk. Uh, nou ja, ik zei het bij het uh, zelf aan het begin van de uitzending. Ik ga zelf binnenkort in het huwelijksbootje stappen. En zegt u nou van ja, hè, weet je dat nou wel zeker? Bezint begint, hoor ik mensen denken. Nou, hoe kijkt u daar tegenaan? Het huwelijk tegenwoordig. Is dat, uh, moet je daar echt heel voorzichtig mee zijn? Moet je allemaal dingen vastleggen? Moet je daarmee oppassen? Maak ik een grote fout? U kunt. Uh, bellen 0800-1121. Maar u kunt ook praten over het leven van het, het, het single zijn. Bent u een, een happy single? Ik ben heel erg benieuwd waarom u dat bent. 0800-1121. a baby Thank you, baby. singer songwriter uit Amerika, met een heerlijke mondharmonica erin. Jimmy Needham, How Sweet It Is in De Nachtenpeen. Een telefoon heb ik meneer Jansen, Goedenacht. Goedenacht met uh, Jansen. Uh, ik heb uh, een stuk geluisterd uh, naar de uitzending en ik vind het uh, heel interessant. Uh, zelf ben ik sinds een half jaar single. Ik ben uh, 30 jaar getrouwd geweest. Mm -hmm. En uh, er waren mooie tijden, ook minder uh, mooie tijden. Het was niet erg slecht, ik hoor. Maar uh, uh, ik voelde me toch beklemd. Ik had behoefte aan vrijheid. En uh, ik woon op mezelf, ik heb een uh, leuk flatje. Ja. En uh, ik uh, vind het prachtig. Ik zou het niet meer anders willen. U, u was op zoek naar meer vrijheid. En dat kon in een vorm van, uh, van uh, het getrouwd zijn... Uh, kon u die vrijheid niet meer nee. krijgen? of? Nee, uh, het, uh, uh, een vrouw is toch gewoon iets van, uh, ja, uh, doe de voeten eens van de tafel en uh, doe dit, doe dat. En dan uh, uh, nou kan ik, uh, als ik bijvoorbeeld een keer geen zin heb om af te wassen, laat ik het uh, gewoon staan tot de volgende dag. Of uh, ik poets de dag niet, hè? mijn vrouw zou zeggen van, uh, doe dit, doe dat, en dat heb ik nou niet meer, hè? nee. Maar... Ik hoef je ik niet, ik ik niet iedere dag te scheren. Dat zijn allemaal leuke dingen. Ja. Ik geniet er enorm van. Ik heb uh, een piano hier staan. Ik heb een gitaar. Ik schrijf liedjes. Vroeger had ik daar allemaal geen tijd voor. Ik ben uh, sinds tien jaar uit het arbeidsproces. Ja. En uh, ik ben zestig uh, jaar. Mm -hmm. En uh, gelukkig ben ik gescheiden zonder ruzie. Uh, we hebben een hele goede vriendschap nog samen. Maar... Uh, ik wil geen relatie meer, want ik vind het zo geweldig. Ja. Ik vind het tof. Ja. Wellen, Overigens, ik... het verhaal van die, uh, van die mevrouw die het onderzoek had gedaan... dat herken ik niet. Ik heb natuurlijk ook eens hier en daar uh, geluisterd. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, het, sch het schijnt inderdaad zo te zijn dat vrouwen passief zijn. Ze wachten af. Uh, dus dat is eigenlijk nog het hele oude patroon. En uh, over het algemeen willen ze geen seks... Ze voelen zich uh, te dik of soms te dun. Ja. Vrouwen zijn heel lichamelijk ingesteld. Hm, dus zijn, ja. Als een vrouw langs een spiegel loopt, dan kijkt ze hoe de, hoe de haar zit bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ze hebben zich ook al iets van: ik ben te dik of te dun. En, uh, en dat is bij mannen anders. Ja, ja dus uh, dat was wel herkenbaar, de, de zaken die voorkwamen in het gesprek. Ja, ik, ik kwam heel erg uit van uh, ja, vrouwen van 60 die uh, willen ook seks en uh, dat kan ik me toch heel moeilijk voorstellen. Ik zeg niet dat een, een vrouw van 60 nooit seks wil, dat zal al ongetwijfeld, maar dat is uh, dan nog een heel laag pitje. Ja. Want het wordt uh, rond het 40ste jaar al minder. Ik maak het bij mezelf ook, als man zijnde. Mm -hmm. Ik, ik zit heus niet uh, tien keer per dag aan een vrouw te denken en nee, nee. Uh, dat had ik toen toen ik 15 jaar was uh, dacht ik de hele dag door aan vrouwen ja ja dat wordt toch nog... dus seks is voor maar... mij uh, eigenlijk helemaal niet zo belangrijk nee, ja. En, en u, u heeft net verteld, van, nou, u, bent, u bent nu single, u bent getrouwd geweest... en uh, u bent goed uit elkaar gegaan. Nou, dat, dat vind ik al toch wel bijzonder ja, om te horen ja. dan. Dat, dat hoor je niet vaak. Uh, en, en hoe is het dan nu? Want u heeft zich eigenlijk in, de, in, de, in het huwelijk... vroeger een beetje geërgerd dat, dat er op u gelet werd. U moet ze uh, opruimen, uh, voeten van, ja, van tafel. Ja. Uh, ik wil bijvoorbeeld een nieuwe trui te kast pakken. Nee, zei, dat doe ik wel, zei ze dan. Want anders dan, uh, maak je die stapeltjes naar wacht. Ja. Nou, dat vind ik verveel. Ik wil mezelf een trui pakken en dan ook zelf beslissen ja. welke ik aandoe. Ja. Zij zei bijvoorbeeld, was een bad geweest? Nou, ga jij maar een bad nou, want het water staat nog drin. Ja. En, en, en dat... dat is allemaal dingen, dat heb ik nou niet meer. Ja. En dat bevalt u heel goed? Het is heerlijk. Ik ben alleen en uh, ik ben heel graag alleen en ik vind die vrijheid, dat is, uh, dat is echt... Prachtig. Ja. Maar, maar, maar moet ik me dan voorstellen dat, dat u er dat u hier nu voor gekozen heeft... en dat u zegt van nou, dit, dit, is, dit is goed zo? Of kan ik me voorstellen dat er dan over een jaar... dat u toch denkt van nou, misschien ga ik dan toch op zoek naar... Nee, absoluut niet. Of is de, de vriendschap met u, u, u inmiddels dan eigenlijk ex-vrouw... is dat nog gewoon voldoende om het gezellig ja, te hebben? Ja, dat is voldoende. Ik heb ook wat kennis en, en wat vrienden. En uh, dat vind ik verder wel goed. Ik ben veel op mezelf omdat ik, ja, ik ben introvert. Dus ik heb geen behoefte om uh, veel vriendschappen. Want dat geeft ook weer verplichtingen. Mm -hmm. Ik hou niet van verjaardagsfeestjes en zoiets. Dus uh, mm. uh, ik maak muziek, ik schrijf liedjes. En uh, nou, ik, ik kan goed koken. Ik vind het ook uh, fijn als ik thuis kom. En het huis is leeg. Dat vind ik juist heel fijn. Ik herken dat niet wat andere mensen zeggen. van ik kom in een leeg huis en het... Uh, het is allemaal zo kaal. Nee, dat heb ik niet. Dan kom ik binnen en denk... Ah, oh, heerlijk, mijn eigen huisje. Yeah. Dan ga ik mijn potje koken. Ik vind het prima allemaal. En, en alles ligt er nog zoals u dat de, de, de avond tevoren heeft achtergelaten. Of de, een paar uur ja. ervoor. Ja. ja, soms is het een puinhoop, open. Dan vind ik het dan prima. Ja. Ja. als ik zin heb om op te ruimen, dan doe ik dat. Ja. Of niet. Dat ja. is heerlijk. En dan ben ik nog wel even benieuwd. U zegt van u, ma u maakt muziek. U speelt piano. Wat, wat voor uh, liedjes bent u dan aan het uh, componeren? Aan het aan spelen? Uh, ik doe... Uh, Cabaret, cabaretliedjes maak ik en uh, ze noemen dan treden ik op met een uh, programmaatje okay. met uh, grappige liedjes met uh, op de piano en de gitaar erbij en uh, is een soort uh, stand up comedium erbij, hè? dus dat, uh, dat geldt uh, heel leuk en uh, dat heb ik altijd gedaan hoor, al vanaf mijn twintigste, alleen had ik er toen niet veel tijd voor vanwege uh, mijn werk. Ja. En uh, Nou, uh, heb ik er weer tijd voor, en uh, nu doe ik dat. Ja, maar u bent eigenlijk, als ik het zo hoor, ook een beetje een entertainer dan? Ja, ja. ja. Als hobby dan, hobbymaat. Ja, ja, ja, maar toch, maar u zegt u bent een beetje introvert. Maar uh, ja, juist als je dan met muziek uh, wat voor mensen gaat optreden, dan kom je toch weer in, uh, in, uh, ja, met allerlei mensen in aanraking. In die zin wel, ja. Ja, dat is ja. wel grappig dan. In die zin wel. Maar de hele dag iemand om me heen, dat vind ik dan wel uh, niet leuk. Nee. nee. Kijk, je nou een groot kasteel hebt. Ja, zoals eh, eh, eh, Willem-Alexander en Maxima. Ja, Dat iedereen zijn eigen kamer heeft? Ja, dan gaat ieder in een andere vleugel zitten, dan ja. is er 100 meter van elkaar. Dan eh, heb je dan een kantoortje en uh, dan gaat die eens een week naar Madrid en de andere een week naar Mexico. Dat is heel anders. Maar, maar, maar, in hoge kringen is dat sowieso heel anders. Ja. Maar, maar, waarom... Als dat je met tweeën in een huisje woont en elkaar steeds tegenkomt. Ja. Wonen u dan niet in, met uw vorige uh, vrouw in een, uh, een te klein huis dan, als ik het zo hoor? Ja, klein, maar een, een, een reaal appartement. Maar goed, het zijn toch uh, de keuken en twee kamers. Ja, ja. Toch, zoals de meeste huizen, ja. Voor een man is het heel belangrijk dat ze zich terug kan trekken. Dat hij een garage heeft waar hij kan knutselen of een kantoor. En uh, nou, dat en, en, had ik niet zo. Daar uh, was het eigenlijk wel net te klein voor. En, dat heeft u nu wel. Ik vind het echt leuk dat u even gebeld heeft, uh, ja. meneer Jansen. Ja. Want ik heb dus nu echt gewoon een, een happy single gesproken. Ik ben een happy single, en ik blijf single. Ja. Ik ben 60 jaar en ik blijf tot aan mijn dood single. En ik vind het ook heerlijk om uh, alleen door te gaan. Zonder dat iemand mijn handje vasthoudt. Dat de hele familie op mijn bed staat. Oh. Ik, ik vind, ja? uh, ik ben graag alleen en ik wil graag alleen gaan. Ik ja. ben alleen gekomen ja. en ik wil alleen gaan. Nou ik vind ja, het nou ja, nou ja goed, alleen gekomen, volgens mij waren er nog wel wat mensen bij denk ik. Oké. Okay. Toch? Ja. Dat klinkt wat pessimistisch, maar ja. uh, ik zie het allemaal heel zonnig in. Ja. Nou, ik, ik, val, ik vond het uh, uh, moedig dat u even wilde bellen meneer Jansen. Ik, heb ja, ik ben benieuwd wat de anderen ervan vinden, want ja. ik hoor vaak dat... Uh, Mannen op leeftijd eenzaam zijn en snel een vrouw zoeken. Dat heb ik helemaal niet. Nee. Nou, misschien zijn er mensen die het tegendeel bewijzen, of die er heel anders over denken. of die misschien wel uh, zich herkennen in uw verhaal. Oké. Okay. En die nodig ik uit om te bellen. 0800 112. Ik wil u bedanken voor uw verhaal. Oké, okay, taal. En een prettige nacht. U kunt ja, bellen ja. 0800 1121 om, om te reageren op het verhaal van meneer Jansen. Misschien bent u ook een happy single. En ben ik ben wel heel erg benieuwd waarom bent u een happy single. Of wilt u doorpraten over het huwelijk of doet u aan internetdating? Heeft u daar ervaringen mee? Goede ervaringen of hele slechte ervaringen? Wilt u ja, misschien ergens voor waarschuwen? Dat kan ook. Het telefoonnummer is 0800 1121. De nacht op één. Ga maar dit uur eruit met de muziek van Simply Red. Dit is Stars.